De Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger gaat Wereldvoetbalbond FIFA helpen om orde op zaken te stellen. President Blatter had Kissinger gevraagd om zitting te nemen in een comité van wijze mannen. Blatter wil ook graag Johan Cruijff in het comité hebben, maar die heeft nog niet gereageerd. Het weer, veel zon en wat hoge bewolking. Het wordt 17 graden op de wallen tot 23 in Limburg. Ook morgen veel zon, iets meer wind, middagtemperatuur 18 tot 25 graden. Dit was het in Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen file's. U krijgt van mijn overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen knopen Bad Oevedorp en Alkmaar, en op de A28, Utrecht svolle tussen de knooppunten Rijnsweert en Hoevelaken. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Let nu. De herhaling van de Het over het uh, onderwerp mediawijsheid. Mediawijsheid, ik hoor mijn microfoon niet zo klopt. Ik heb een vol bij. Er worden wordt aan alle knopjes, uh, gedraaid, no, al knopjes gebruikt. Kort wil het nog steeds over mediawijsheid hebben. Ja. De dames uh, uh, zijn blijven zitten voor het begin van de tweede uur. Kor, heb je nog een prangende vraag? Nou, wat uh, we hadden net even in de pauze erover, over uh, media en over mediawijsheid. We kennen allemaal dat verhaal van uh, Wim Kok, die op bezoek was bij kinderen die dan demonstreerden aan hem uh, hoe de computer werkte. En toen ging de, de kok ging dat ook doen. En die pakte die muis zo op en die ging zo omhoog ermee. En het werkte niet. <lacht> dat is inderdaad mediawijs. Maar het leuke is dat tegenwoordig zijn er dus dat soort muizen, en het zijn gyroscoopmuizen, die dat wel kunnen. Okay. Dus het was eigenlijk heel logisch wat die man deed, ja. maar het was toen nog niet uitgevonden. Niet. Ja. En inmiddels is het dus wel nee. uitgevonden. Hè? Dat is dus ook mediawijs. Ja. <lacht> nou, ik kan me nog wel een reclamespotje herinneren dat uh, een van de ouderen uh, dat op het scherm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 Dat moet je wel allemaal kunnen hebben. dus je moet ook uh, kijken in, in, in, in de wereld van de media wat er allemaal uh, leeft. Ja, ja. Maar je wordt dus eigenlijk ben je zelf ja. ook heel druk met. met ja. ja, je zit je zit gewoon heel veel op internet en al die websites een beetje door te ploegen inderdaad om bij te blijven. Ja. Absoluut. En ook is veel. Uh, als ja. mediacoach ben je ook verplicht om twee keer per jaar een, een terugkomdag bij te wonen, zodat je echt weer bijgeschoold wordt in de nieuwe ontwikkelingen. Dat is wel je dan heel, heel erg nodig. <laughs> nee, dat doen we niet. Ja, nee. ja, dat dat nee. weten we nog. Niet. Nee, dat weten we. we informeren elkaar ook. <laughs> Ja. als je al twee keer terug moet komen ja. betekent dat daar dus een hele geweldige uh, ontwikkeling in zit ja. Ja. maar ook ja. een geweldige druk om dat bij te houden ja, maar ja dat, dan, als je dat niet doet, dan uh, zodra je niks doet, dan loop je achter die ontwikkelingen gaan ontzettend snel hmm. dat je, en we, we hebben al één terugkomdag eigenlijk al illegaal gehad <laughs> zonder dat we gecertificeerd waren en dan leer je dan ook weer zoveel ja. want er worden uh, ja, eigenlijk zoveel nieuwe dingen alweer in, in een paar maanden tijd uh, gelanceerd en dan ben je dus net klaar met oprijding.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 Ja. Maar als mensen dit nu horen of die spreken iemand aan uh, over mediacoats, hoe komen ze bij u terecht? Het handigste is denk via de website www.bibliotheekduinrand.nl um, een heel mailadres, is dat handig uh, als mensen er luisteren? Nou ja, je kan ook zeggen, loop even naar de bibliotheek. Loop even ja. naar de bibliotheek, loop, loop gewoon even naar binnen voor een boek, mag ook. Of voor een andere mediawijze vraag, ja, in Hillegom of in Bloemendaal. Dit is typisch zoiets iets wat, uh, waar jullie van uitgaan, dat mensen een mailadres hebben. Ja. Maar er zijn er heel veel die dat niet hebben. Nee, maar we hebben ook een ja. telefoon. Ja. ja. Kijk, nou die weet komt ik alleen het, niet. Nou, de de nou de ja. Ja. Goed, uh, er zijn uh, websites, uh, ja. er zijn uh, e mailadressen ja. maar je kan ook gewoon even naar de bibliotheek. Uiteraard. En daar kan je alle informatie krijgen. Tuurlijk. Oké. Ja, Ik dank jullie hartelijk ja, voor het gevoel. Ja. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. I feel good. I knew that I wouldn't die. I feel good. I knew that I wouldn't die. So good. So good. I got a year. I feel not. That sugar and spice. I'm <laughs> gonna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 aantal brieven heeft gesteld, vragen heeft gesteld, in het verleden ook. En nu zijn er weer een aantal ontwikkelingen binnen het Louis Davids Korea waar wij ons gewoon zorgen over maken. En uh, nou ja, er zijn drie vragen gesteld. Eén vraag over uh, ja, de ontwikkeling van, uh, uh, zeg maar nu de tromwinkel zit, het andere van de Ahoed.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 Ja, want ik heb begrepen dat Ahud, uh, gebouw dat moest op de plek komen waar het gemeenschaphuis uh, stond. Het gemeenschapshuis is inmiddels tot de laatste steen helemaal afgebroken. Groot uh, verlies voor Zandvoort vind ik als uh, ja. gebouw wat 120 jaar oud is, had gerenoveerd kunnen worden. Maar daar was een mooi plan voor. En nou heb ik begrepen dat uh, de mensen die participeerden in dat plan, hebben allemaal.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 En, uh, en hoe, hoe hebben ze dat voorgeloofd? Nou, zij hebben altijd volgehouden dat AM gewoon onherroepelijk gaat bouwen. Mm -hmm.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 Die, die, die, die, die, die aerosolatie is nooit meer dikker te krijgen. Het nee. dat is een gigantische stop voor de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. Ik blijf het allemaal een beetje uh, vreemd vinden dat het ineens gebeurt. Uh, hebben jullie die informatie niet gehad dat het uh, zo ging veranderen? Of wij, wij, worden, wij worden elke keer uh, niet op de hoogte gebracht. Ja. Nee, wij moeten vragen stellen. Maar, ja, maar dus, is het niet anders dus hij... als college om wat naar buiten te dragen aan de raad dan? Van, we zijn dit van plan.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 Juist. Ik ben openbaar bestuurder, dus ik stel mijn vragen in openbaarheid, niet uh, bij de koffie of bij de wethouder. En uh, als ik, dat, uh, ik heb het in het verleden wel gedaan, want je natuurlijk wel samen in één partij zit, nou dan krijg ik geen antwoord. Dan vraag ik, ik heb in het verleden heel vaak gevraagd, hoe zit het nou met de ontwikkeling van die woningen? Ja, dat gaat allemaal volgens plan. Nou, de planning is bekend, maar goed, de planning wordt nu dusdanig gewijzigd dat er gewoon een gigantisch risico is voor de gemeente.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 Ja, een, een, een, een, een best wel een heftig onderwerp, want uh, heel Zandvoort praat erover. En nu ik het in, in, inderdaad een tekening zie, wordt het wel een heel groot slagschip en geen mooi pad ertussen. Um, wij blijven dit volk. Ik hoop dat je het nog eens een keer uh, kon toelichten als er een nou, gesprek geweest is. Ik wil nog nog één is. Ding graag eens toelichten. Ja? Is, kijk, wij hebben natuurlijk een ontwikkeling gedaan van de, van de Middenboulevard. We hebben toen een partner gehad, dat was Versteden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 Maar als ik het goed heb, was dit uh, Paul de Leeuw met het uh, mooie nummer Droomland. En Droomland, uh, dat staat natuurlijk een beetje op het uh, dromen van mooie plannen in Zandvoort. En uh, het, het Droomland is meer een beetje nog een media aan het worden. Maar goed, we sluiten dat onderwerp even af. Inmiddels is aan uh, tafel... Het was nog wel uh, heftig. Het was uh, vrij heftig, want ik werd er helemaal stil van. Ja, Daarom ik wel. ook. En uh, ja, er wordt nu driftig nog nagepraat over, maar uh, we laten het rusten. Inderdaad. En we gaan naar een vrolijker onderwerp. Ja, want... Uh, ja. inmiddels is over aan tafel Jan Willem van der Boudt, als ja. ik het goed heb, en hij is van de KNRM. Inderdaad, KNRM KNR Station Zandvoort.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 Het is een gezamenlijk project van brandweer, politie, ambulance, Rode Kruis, reddingbrigade Zandvoort. Dit jaar staan ook de zeehondenclub uit Noordwijk is vertegenwoordigd en KNRM Renningstation Zandvoort is aanwezig. En een bijzondere gast, de honden, de zoekhonden. Die zijn niet aanwezig. Oh, zijn ze niet gekomen? Ze zijn gecanceld, zeg maar. Mede door de hoeveelheid wind wat er staat op de klein. Okay de eigenaar het niet verantwoordelijk om met zon aanwezig te zijn. Ja want uh, het zonnetje is er nu al een klein beetje weg maar komt er nu al wat terug. Uh, heb je veel last van wind op het omgegaan? Want het is iets harder gaan waaien. Uh, het uh, waait ongeveer uh, tussen vijf uh, en zes. Uh, heeft de brandwisser juist gemeten met okay. de, de ladderwagen. En uh, uh, uh, volgens mij staat de kraanrem vrij gunstig op het plein. Het is, uh, <laughs> we hebben de, de boot en de, de boot waren zo uh, gepositioneerd dat wij uh, een beetje uit, uh, goed uit de wind staan. Excellent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 Dus loopauto, dus dat is ook altijd leuk Helaas, de KNRM houdt geen demonstratie omdat daar de helikopter geen toestemming heeft om een demo te geven voor het publiek Oh, dat is wel jammer, want dat was jouw aspect ja. Het was ja, altijd wel leuk, maar... Ja, altijd wel leuk En zeker op het eind, om een uur vier, staan er altijd een heleboel mensen te kijken naar zo'n helikopter Maar ja, nu moet je de mensen met andere dingen boeien En dat zijn dus inderdaad die demonstraties Hoe laat beginnen de demonstraties? Volgens mij zijn ze vanaf 11 uur begonnen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 De, en met name ook uh, bewijs van maritieme partners: uh, bewijs van als je uh, uh, uh, de marine deze kant op kan krijgen met een uh, stand of uh, ja. misschien uh, nee. dat soort organisaties. Dat soort werving en selectie. Ja. Ja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 Uh, we zijn altijd geïnteresseerd als mensen uh, wonen en werken op Zandvoort Om zeg maar, het team uh, te versterken Ik neem aan dat uh, de brandweer Zandvoort met een uh, vrijwilliger ook uh, uh, nog altijd op zoek zijn uh, uh, naar mensen die uh, beschikbaar zijn uh, Renemenschade kan ook altijd mensen gebruiken Een rode kruis ook Ga zo maar door denk ik ja, Het is natuurlijk een mooie dag om, om jezelf te presenteren En om uh, uh, vrijwilligers te werven Het ja. werkt twee kanten op ja. Het werkt inderdaad twee kanten op Ben je er al geweest? Ik uh, ben er al geweest en is het druk? Komt het? Ja. Nou, we staan uh, in ieder geval, uh, de partners staan in ieder geval knusseren bij elkaar. Ja. We staan uh, zeg maar, tegen uh, de kop uh, Kerkstraat aan. Niet uh, helemaal aan de Boulevard, omdat mm -hmm. het daar uh, net het veel uh, waait. Ja. Dus uh, het is uh, lekker knus en... Uh, en het loopt? Ja. Komen er al mensen naar boven toe? Je zag al uh, diverse mensen komen naar boven. Dus, uh... Ja, het krijgt toch een zijn antwoord. Ja, nou nog uh, met de omstreken. Nou, dat lijkt me een heel uh, aardig plan om het met omstreken te doen. Ja. Ja, als we dan uh, een beetje kijken over een aantal jaren, zou je dan bijvoorbeeld een reddingsbrigade Bloemendaal erbij willen hebben en een reddingsbrigade Haarlem? Want de uh, reddingsbrigade Haarlem is op de rivieren, ja. op de rivieren, natuurlijk heel anders dan in Zandvoort. Ja, waarom niet? Uh, laat ik zo stellen, uh, als KNRM werken we ook uh, nauw samen met reddingsbrigade Bloemendaal, met uh, uh, hulpacties. Dus ja. Ja. Uh, waarom niet? Ja. Je uh, versterkt elkaar gewoon in acties en waarom niet op zo'n dag? Ja, het is natuurlijk heel leuk om hier om zelf te promoten. En, uh, ik kan me voorstellen dat er allerlei mensen uit Haarlem hier naartoe komen om lid te worden van de René's Brigade Haarlem, als die hier toch staat. <laughs> ja. ja, dat denk ik wel. Goed plan voor volgend jaar? Uh, nou, dit jaar, we komen zeker nog even kijken. Helaas geen helikopter. Dat vind ik toch echt zonde. Maar Alle andere uh, demonstraties zijn de moeite waard om te komen kijken. Zeker weten. Cool. En uh, voor de kinderen is er ook volgens mij een, een soort uh, een puzzeltocht. Zeg maar, een, uh, met allerlei opdrachtjes. Van, uh, er is hoe... ook wat te winnen dus. Er valt uh, wat te winnen. Oké. Okay. Ja. Nou, uh, Zandvoorters, ga kijken zou ik zeggen. Het is de hele middag tot een uur of vier. Tot een uur of vier, ja. Om het half uur zijn er demonstraties. Ja. Jan-Willem, bedankt en veel plezier vanmiddag. Dankjewel.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 Rolling, rolling, rolling on the river Listen to the story now Left of the job That in the Een uh, Argentina Turner met het nummer Proud Mary. En ik moet meteen denken aan de dorpsfestivals, dat iedereen helemaal uit zijn dak zou te gaan. Maar goed, we hebben het niet over een dorpsfestival. Het volgende onderwerp, we gaan even praten met uh, Ruud Kloek. Ruud Hoi. Kloek, uh, van harte welkom. En uh, Ruud Kloek is van de Redensbrigade Bloemendaal. En de zeemel van Bloemendaal, he, want dat is niet de zeemel van Zandvoort, die wordt op zondag. Was ja, was vroeger, ja. Was, uh, wordt gehouden op zondag 14 augustus. En uh, we geven een vraagje aan jou, Ruud. Hoe is dat nou zo ontstaan een zeemaal gaan zwemmen? Want het is een zwemwedstrijd. Ja, ik geloof 53 jaar geleden of zo, een <laughs> beetje dat het geweest is. Ze hey, ja, dus hebben toen uh, dat ons gedaan, beurt gedaan, Zandvoort en Bloemendaal. In het ene jaar was het de zeemaal van Bloemendaal en het andere jaar de zeemaal van Zandvoort. Dat ging om en om.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 En de andere keer zit er mee, dus de ene keer ga je heel snel. En de andere keer zie je net in die kentering en die onderaan. Ja, dan is het, is het soms net even wat schoon. Ja, even, even een ervaringsmomentje van, van Peter. dan. Die zei dus dat hij uh, had geconstateerd dat het altijd als het wordt gehouden, op hetzelfde uur wordt gehouden. Ja, dat is. Dan gaan we dit jaar waarschijnlijk wel van afwijken. Maar... En ja, je hebt dan uh, vloed. Dat is altijd. moeilijk. De uh. getijdenstromingen die komen dan. Uh, als de even, als ja. even de wind gaat overheersen, zoals vorig jaar dan is het even tegen, nou, dan is het laatste stukje pittig zwaar. Maar ja, dat is ook weer een.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 wat Peter ook zei, van het, het moet op dat tijdstip gebeuren. Ja. ja. ja maar, maar dat, dat hebben zin... we heb dus wel. Het is de zee, de zeemijl, dus ja. je kan verwachten wat de zee doet. Ja, het is wat wat kritiek op die tijd, want er komen tegenwoordig heel veel uh, lange baans. Op, laat, zei, laat uit. laat dan? begint het? Nou, normaal is het altijd één uur. Dus uur. En dit jaar moeten we toch even kijken. <laughs> maar dat was het kritiek voor de lange en zo. Ja, die zijn natuurlijk gewend om in een maar toch in een lange zwemmen waar ze echt uh, lekker alles mee hebben. En ja. de zee is natuurlijk wat moeilijker. En die zeggen van ja, kan je dan niet wat eerder of later starten, dat je aan pas aan de, aan de stroming, want nu zaten we net een beetje op de kritieke punt, mm. en toen ging de wind over eerst, ja dan wordt het hartstikke zwaar ja, maar de ene kant denk van, nou, maar bekijk dat ja. even, dus de zee, en de andere kant ja, soms zou je, uh, ja, je gaat je gaat nu je gaat nu zin concessies, zin concessies doen. Aan, doen ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ja, daar dat ben ik, ja, ik ja, eigenlijk in voorstander van je moet er even goed over nadenken als ja. het echt heel ongrustig ja. valt dan heb je kans dat we een uur te later of een uur te eerder gaan starten anders willen we toch proberen dat al vast te houden ja, ik lees je net, het is de 55ste keer ja, dan ja, dan versierd, ja. En dan denk ik ja, na nou, vijf, vijftig jaar nu een keertje van, kunnen we het anders doen? Nou, moeten we niet doen. Nee, nee, nee Ik probeer het met een voorstander. <laughs> met een oude wedstrijd, de principes, die moet je blijven. Ja. En, uh, maar ja, je moet ook voor de veiligheid ja, denken. Ja, dat, dat, dat is het enige. Maar uh, we, we zeggen altijd, als die mensen een uur in zee hebben gelegen, om de, de, de, de benen stroom hmm. te goed. Dan gaan ze eruit, want dan, dan word je te koud en het is te lang. En als ze het dan willen of niet, ze moeten gewoon eruit. Ja, en dat is dan vervelend. Maar ja, goed, dat is er uh, twee of drie keer gebeurd in al die jaren. Dus, dus één ja, keer maar, niet doorgaan, dan de, dat is Drie keer op 55 is natuurlijk ja, bijna niks. Dus en dat maakt uh, houdt het ook mooi, toch? Ja, dat dat, nee, dat ja. vind ik dus ook... Uh, de charme van zo'n evenement. Ja. Je weet dat je naar de zeemeil gaat, je weet dat je in je zee terecht komt. Ja. En dan moet zou je ook moeten weten dat je van alles kan verwachten. Ja, precies. Dus daar ga je ervoor heen. Dat zal straks met die, die trioton die ze gaan organiseren uh, hier in Zandvoort. Ja. Die gaan ook in zee zwemmen. Nou, die jongens die zullen het toch even. Het is heel anders of je natuurlijk het IJzermeer zwemt ja. op het meer. Ja. Ja. Of, of je komt in zee te zwemmen. Ja. Je kan heel snel gaan als alles mee zit, maar het kan ook heel zwaar worden. Ja. Nou, ik, heb, uh, ik kijk wel eens naar uh, de Iron Man bij, uh, ja. uh, bij Skyline. En als je de eerste twee afleveringen zag, die mensen moeten ook om een boei eens zwemmen, nou, die gingen er bij Skyland in en bij de rotonde kwamen ze eruit terwijl die boei bij Bouwers ja. lag maar en nu een... zie je dus lui, inderdaad helemaal naar rechts lopen, ja, die gebruiken hun verstand ja. en die gebruiken hun verstand, ah. dus dat is met zee-zwemmen, is dat gewoon zo? Dat is zo? ook zo, maar dat maakt het huis weer aantrekkelijk ja. daarom onderscheidt zich met die trioton van andere triotons, oh, dat denk was. Ik ook. dat is aske mooi ja.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 Uh, dat is ook ja, voor, voor de goede zwemmers. Maar. Er is ook in het verleden wel discussie geweest. Die zei van ja, maar uh, die, die golven kunnen wij wel zwemmen. Maar. Dan zeggen we nee, dat doen we niet. Het is dus één zeemijl. we gaan niet loskoppelen tussen wedstrijd en prestatie. Als de prestaties zeg maar, niet kunnen zwemmen, maar, gaat ook de wedstrijd er niet door. Want ja. dat, uh, ja, dat is één geheel. Dat is ja. eigenlijk weer hetzelfde verhaal van net. Maar je, je kan dus 1852 meter zwemmen uh, en dat kan op tijd. En daar hebben we dan prijzen voor uh, voor de dames en de heren. En daar doet dan wel tegenwoordig de, de top van de Nederlandse lange baan zwemmen doen en dat doet er aan mee. En um, vaak jongens die de week erop of twee weken daarna in uh, Almere de triatlon doen. Die trainen dan ook nog even de zeemaal. Die hebben ook vaak van die pak aan, dat is helemaal zwaar. Maar ja goed, dat is hun uh, even keus. is hun keus. Ja, is hun keus ja. En die kan gewoon, gewoon de prestaties zwemmen wordt natuurlijk ook een geweldige is het. En, ja, dat denk ik wel. En die, die, die, die zijn we gewoon op een op eigen goantje. Maar ja, de, de meeste zijn al binnen de 50 minuten al binnen. Hoeveel mensen verwacht je ze, weet Nou, dat hangt ook van het weer af, maar vorig jaar hadden we 235 ofzo. Ja, dat is zat hoor. Maar, uh, heb, je, heb je dan ook voorinschrijving? Nou, dat doen we niet. Je, je, je. Het zou kunnen, maar... we, we, we Je maakt reclame en ze komen gewoon. Ja, komen gewoon... Het zal mij niet zoveel uitmaken. Of we de twee op. We gaan toch. Ja, ja. Het gaat gewoon ja, door, weet je. Ah, ja. En die voorinschrijving, ja, als dat willen, dan kan dat. maar. Yep.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 Ik denk dat ik de Zeema aan het begin van het seizoen ga organiseren. Want dan zijn alle spullen klaar. Want voor de Zeema was dat alles heel. Alles klaar, alles gerepareerd, ja, alles ja, af. Nou, dat was in augustus. En dan denk ik, ja, dat ik het dan voor het seizoen doe. Dat kan ik natuurlijk niet van de watertemperatuur, <laughs> Maar dan is alles een keer klaar voor het seizoen. Ja. Zo ging dat. En dat was het enige grote evenement wat we eigenlijk, wat wij eigenlijk hadden. En tegenwoordig hebben we elke zondag aan. Ja, het is, het is heel wat uh, anders. Ja. Maar daarom is het leuk om dat kneuterige erin te houden. Dat zijn, ja, ik, ik ben van tradities dat hoort. Nou, als ik dat... er ben zal ik het proberen vol te houden. Nog even terugblikkend op uh, het vorige onderwerp, hè, de, de, de hulpverleningsdag. Ja. Uh, zou je meedoen, John? Ja, als we ons vragen doen we zeker mee, natuurlijk. Ja. Nou, we hebben een zeer goede relatie met, uh, met de Zandvoortse Dat is door de ongelukken van de afgelopen jaren die gebeurd zijn alleen maar gegroeid. Mm -hmm. En, uh, en met de Kamer hebben we heel goede contacten, dus we zouden zeker meedoen. Maar ja. ik kijk, nu stand het plaatselijk een Zand het ik dacht, nou dat is, ik vind het hartstikke leuk, ik ga zo meteen ook weer kijken, het is dus, ja. super georganiseerd. Ja, ja. Maar als we daarmee mee zouden mogen doen, dan graag mee natuurlijk. Ja. Je hoort net uh, Jan Willem praten dat het ja. beste uh, uit te breiden is naar de regio. En uh, als we dan even kijken naar Noordwijk, uh, daar doet ongeveer de hele regio ook ja. mee. En dat ja. gaat ja. van inbraakpreventie ja. tot, uh, tot ja. aanruimen. Ja. Ja. Dus er is best wel potentie om het ja. uit te breiden naar uh, Haarlem en uh, Broemendam. Ja, ja dan ja. doen we zeker mee. Ja. Nou, dan zien we volgend jaar zeker een, <laughs> uh, redding, een reddingsboot tussen de andere ja. ja, staan. Ja. Ja, ze hebben allemaal ja. dezelfde kleur. Dus ze hebben allemaal dezelfde kleur, valt weinig op, <laughs> Andere auto's hebben we Ja, andere auto's. Ja. Um, nou, nog even een, een klein laatste vraagje. Behalve de zeemijl, zijn er nog andere activiteiten die uh, jullie daar organiseren? Zoals als, Reddingsbrigade? Nee, nee, het Reddingsbrigade is de zeemijl -Zee de enige uh, activiteit die we hebben. En voor de rest hebben we het heel druk met Dat doe ik het muziekstrand en dat soort dingen altijd. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we handen vol aan. en gewoon bewaken natuurlijk van het mooie weer. Ja. Over die, uh... Oh ja, wat, sorry. ja, we doen natuurlijk wel wat, dat zeg ik wel niet. We varen natuurlijk ook nog met, met bedrijven en met dat soort dingen vrijgezellig. zelf mm. uh, om de clubkassen mee te spikken. Ja. Dus, uh, het, ook, dat, dat doen we nog wel. wel. Dus ja, ja. Je, je hebt net evenementen genoemd en uh, uh, nou, dus elka, elke, elke zondagmiddag is er wel wat. Ja. Ja. Heb je daar last van? Nee, nee, niet echt. We hebben geen last van. Nee, in het begin was het misschien een beetje rommelig, maar we zijn er allemaal goed op getraind en ingespeeld. En, uh, nee, we hebben er geen last van. Nee. Okay. In, het begin, uh, ja, in het begin was het allemaal een beetje rommelig, maar nu het uh, nu al ja, een paar jaar aan de gang is. Weet iedereen zijn plekje en uh, we hebben soms altijd genoeg mensen. Ook de jongens van Zandvoort komen altijd uh, gezellig langs en helpen. Als we dan een tweede, ja, een tweede autootje moeten hebben, omdat er wat gebeurt, dan, hup, dan staan ze meteen paraat. dan zijn ze erbij en van de week ging een auto de kop op de zeeweg uh, door de politie gevraagd om te helpen daar nou, kwamen ook de jongen zond meteen mee. Dus ja, ah, het is ook altijd wel wat te doen, weet je wel, en dan is het, ja. dan krijg je ook altijd mensen. Dat, dat, dat werkt zo werkt me, man. Ja, ja, Als je altijd wil een brandje en wij willen wat te doen. Ja, en, ja, nou, dat, ja. dat is dus duidelijk. Dat ja, is een beetje zo met Dat is eigenlijk de derde post van zand voor. Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, <laughs> ja dan mag rustig, dat mag Dat mogen ze rustig zeggen. Maar. Dat maakt, het heel, dat maakt het helemaal niet. Daar ben ik alleen maar trots op. Als je dat 15 jaar geleden had gezet, dat je nu oorlog had. Hè? Ja, ja, maar ja. daarom ben ik een keer nu te wel een beetje dus ja, <laughs> Nou, uh, leuk, de zei maar, het is natuurlijk uh, pas in augustus. Ja, maar het okay. voor je het weet is augustus, hè? Dat is ja, dan. dat is wel zo. <laughs> uh, daarna zou ik het ook wel eens leuk vinden als je kwam. Ja, je mag, altijd, uh, je mag altijd even bellen en dan kom ik, geen probleem hoor. Nou, okay. Okay. Dus bedankt. Ja, dankjewel. Nee, Ruud, ik hoor het nog. Bedankt, uh, nee joh, ik heb. Of uh, heel te veel gezegd. Ja, jij moet zwemmen? <laughs> nou, echt niet. <laughs> dan gaan we een muziekje doen.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 Uh, iedereen gaat daar lekker kijken naar de brandweerpolitie En uh, noem het maar op Wat is er nog meer te doen Cor? Want ik zie hier nog Holland Skim Jam Ja Holland uh, Skim Jam Dat is een internationale skimboordwedstrijd Dat is niet pas skimmen hè, Wat je dus ook kent Maar dat is dus een soort uh, dit, is anders. dit is wat anders En dat is ter hoogte van Strandpavillon Skyline nummer 13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 Met allerlei percepties en geschiedenis. Dus ja, historie en perceptie. Ja. Nou ja, kijken, beeldvorming. Ja. Er is een schilderworkshop voor levensgenieters onder leiding van Marianne Rebel in het Stanford Museum. Nou Ben, ik zie jou al helemaal bij worden. Wanneer ga je schilderen? <lacht>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 en dat is een dansje wat iedereen heeft in kunnen studeren op, uh, op YouTube en internet. Uh, dat begint om drie uur, dat is een opwarmronde. En om vier uur gaat zij dat doen met, uh, met liedjes erbij. Ja, en dat is in uh, Stantanville Mango's, zie ik hier staan. Ja, en het leuke is, ja, Ludo was inderdaad vorige, uh, vorige week in de studio. En die kwam zo binnen. en ik dacht die ken ik toch. Maar ik wist niet wie dat was. Nee. En dan ben je weer te praten en zo. Ja, ja leuk een Maar als je dan het clipje ziet, denk je van het is een uh, Spaanse zangeres uh, met allemaal van die Spaanse liedjes. Ja, en zo kwam het dus ook over. Ja. En nu uh, dus blijkt het een gewoon een als meisje te zijn. Gewoon die ja, zot voor. nou...